Wat er met het nws Journaal. In Mozambique zijn tientallen mensen 40 tot ruim 70. Er zouden meer dan 100 gewonden zijn. De slachtoffers zijn mensen die brandstof uit de tankwagen wilden tappen nadat hij was gekanteld. Het ongeluk gebeurde dicht bij de grens met buurland Malawi, waar de vrachtwagen vandaan kwam. Volgend jaar moet het aantal melkkoeien fors naar beneden... hebben de melkveehouders afgesproken met staatssecretaris Van Dam. Om hoeveel koeien het gaat is nog onduidelijk. Eerder sprak boerenorganisatie LTO over 175.000. De maatregel is nodig om te voorkomen dat de veestapel nog verder moet inkrimpen. Europa dreigt daarmee omdat Nederland veel meer mest produceert dan is toegestaan. Op de Merwede bij Werkendam in Brabant... zijn een binnenvaartschip en een veerpont op elkaar gebotst. Vier mensen raakten gewond... van wie dat twee naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Het binnenvaartschip is doorgevaren. Mogelijk heeft de schipper er niet van gemerkt. De pont kon op eigen kracht naar Werkendam varen. Het Belgische bedrijf Bipost blijft aandringen op een overname van PostNL. Ook al heeft de Nederlandse concurrent dat twee keer afgewezen. De Belgen willen de mogelijkheden opnieuw bekijken... schrijven ze in een brief aan het bestuur van PostNL... Het Belgische bedrijf wil de PostNL in het laatste bot overnemen voor zo'n 2,5 miljard euro. Maar PostNL vindt dat het beter zelfstandig kan blijven. herten op de Veluwe kampen met inteelt, blijkt uit DNA-onderzoek van de Wageningen Universiteit. De inteelt kan de wildstand in gevaar brengen. Ook op andere plekken in het land is er te weinig DNA-variatie. Een belangenvereniging pleit ervoor Herten van het ene naar het andere natuurgebied over te brengen om de diversiteit te vergroten. Het weer, een gebied met buien, trekt vanavond van west naar oost over het land. Vooral aan zee is er ook kans op onweer- en windstoten. Morgenochtend verdwijnen de buien. Na wat zon volgt aan het einde van de middag opnieuw regen. En het wordt morgen zo'n 8 graden. Dit was het term. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Pinval Radio Show 1203. We gaan weer beginnen na twee uur New Age muziek hier op je eigen lokale radio. Mijn naam is Ben Veugel, uw gast hier voor de komende twee uur in dit unieke New Age muziekprogramma. We beginnen met een nieuwe CD van Staten Lanier. Ja, ik zeg het maar even op zijn Nederlands. En zijn nieuwe CD heet Climb to the Sky. Nou, we zijn reuze benieuwd. Eens even kijken. Twaalf werkjes staan op deze cd. En de ene is natuurlijk nog mooier dan de andere. Ga er lekker voor zitten. Voor Peaceful Radio 1203.